In de tijd van Baron van Münchhausen reden er postkoetsen door heel Europa. Dat was omstreeks de tweede helft van de 18e eeuw. De Baron heeft echt geleefd. Zijn werkelijke naam was Hieronymus Karl Friedrich Freiherr van Münchhausen. Hij leefde op zijn kasteeltje aan de Wezer in Duitsland. En daar vertelde hij zijn verhalen die door zijn landgenoot Rudolf Erich Raspe voor het eerst op schrift werden gesteld. Van wij willen weer verhalen. verhalen. Het doet mij genoegen dat u mijn verhalen, mijn ware verhalen, op reis weet te staan. Heerlijk. Enkele van u zijn hier op mijn kasteel gekomen per postkoets. Ik reis meestal zelf te paard. Maar eens reis ik dag en nacht per postkoets. Ja, ik had gevochten in de Turkse oorlog en keerde na het sluiten van de vrede terug. Het was winter in Europa en bitterkoud. koud. Wij reden door de bergen. Deze bergweg is bijzonder smal, koetsier. Ja, ze, ze, zeg ik dat wel, edele heer. Je kunt hier nauwelijks rijden met zo'n zware postkoets. En wat doe je nou als er een tegenligger komt? Oh, daar reken ik niet op. Dan zijn we uh, verloren. Ja, toch bestaat de kans. Daarom verzoek ik je maar eens flink op je horen te blazen. Als er toch een rijtuig komt, dan wordt de koetsier tenminste gewaarschuwd. Nou, oh, u heeft gelijk. Gelukkig ben ik in voortreffelijk horen blazen. Oh, steek de horen dan maar <tie> Is aan de hand. Oh, ik, ik begrijp er niets van, mijnheer. Ik blaas en ik blaas, maar geen geluidje. Geen asengeluid. Ik krijg een gereut. Hmm, dat is bitter koud. Misschien zijn je vingers te stijf. Oder de horen is bevroren. Ja, nou, dan moeten we het zo maar wagen. Rijden! Oh, oh, oh, stop, beestjes, stop! Daar ja, is er iets goeds hier? Ja, het is zoweit, mijn mijnheer. Een kuts uit de andere richting. Wij staan muurvast een ander tegenover. Dan staan we aardig in de kou, man. En dat terwijl ik verlang naar laagend vuur in de herberg. Ja, ook ik zou mij willen warmen. Ja, wat kunnen we doen? Misschien die postkutschen in stukjes en bietjes uiteinander halen. En dan? Nog uh, gewoon die stukjes langs en anders sleppen en aan de andere kant die koetsen weer in elkaar zetten? Ja, nou, dat duurt veel te lang. We zijn nu al verstijkt van de kou. Oh, met jouwen met, met word je warm. Dat brengt mij op een idee. Span de paarden uit. Maar, uh, wie? <laughs> nou ja, schön, wie ze willen. En wat deed u doen, baron? Ja, ja, toen, baron? Nou ja, hoe lost u dat? Hoever. Heel eenvoudig. Ik tilde de hele postkoets op mijn nek. En droeg hem over de tegenligger heen. Oh, nee. Ja, dat kostte wel moeite. Het is een zwaar ding, zo'n postkoet. Maar, maar ik werd er lekker warm van. En, en, en de paarden? Ja. Wat deed je met de paarden? Dat ging op dezelfde manier. Alleen nam ik ze natuurlijk niet op mijn nek, maar onder mijn arm. Onder elk arm. Een paard. <laughs> ja. Dat wil zeggen, met de benen naar boven. Dat droeg, dat droeg makkelijk. Dat droeg Wel, dat wel. Ach ja, ik was toen nog wat jonger dan u. En mijn kracht en behendigheid werden geroemd. Natuurlijk liep u daar niet mee te koop. Ik hou er niet van om op te scheppen, zoals u alle weet. Ja, ja, ja, ja. Bekaan, stop, bekaan, bekaan. Ik kan u wel verzekeren dat het een inspannend werkje was en dat ik blij was toen we in de herberg bij het vuur zaten. De koetsier van de postkoets had zijn hoorn aan een spijker gehangen. We zaten te genieten van de warme anijsmelk. en opeens, opeens begon de hoorn te spelen. Zomaar Toen begreep ik wat er gebeurd was De koetsier kon er op de bergwegen geen geluid uitkrijgen. Herinnert u zich nog? Ja, ja. Ja. Hij blies, maar hij blies. Maar het was bitter koud. Het klank bevormen in. Ach, goed. Ja, Zeg, Kabelja. Bij het warme vuur ontdooide echter de klank. En zonder dat de koetsier erop blies... begon de horen te spelen. <rijfie> We hebben er echt van genoten. Ah, veel gevaren heb ik doorstaan. Maar het gevaarlijkste ogenblik van mijn leven... ...beleefde ik in Ceylon, Ceylon... ...waar ik op een van mijn wereldreizen was aangekomen. Ja, ja, ja. vertelt ja, u? Ja. Ik was met de gouverneur op jacht. Ik bleef wat bij hem achter... ...omdat ik mij vermijdde in de prachtige natuur van dit land. Op een gegeven ogenblik had ik hem uit het oog verloren. Ik bevond mij aan de oever van een moeras... Ik besloot even te rusten... en strekte mij uit op de grond. Op eens. Wat, wat? Ik keerde mij om... en zag een reusachtige leeuw gereed... om mij te nee, nee. Razend snel keek ik naar links. Dat was het moeras. Een moeras gis. Ik keek naar rechts... Een afgrond vol met giftige slangen. Oh, oh, ik oh. keek naar voren. Tot mijn ontzetting bevond zich daar een geweldige krokodil. Oh. Die uit het moeras was gekropen. Oh, het dier sperde zijn bek al bij de roepen. Ja. Ja, er was geen enkele uitwijkmogelijkheid. En mijn geweer bevatte geen kogels. Enkel hagel. Oh, dat en toch besloot ik hem af te vuren. Maar terwijl ik dit deed... sprong de leeuw woedend brullen. Oh, stel! Ja, voel ik, ja, ja, ja. Ik, ik zal het u vertellen. Ik wierp bij plat op de grond met de gedachte... dat ik zou worden verslonden tussen de snijtanden van de leeuw... of vermalen tussen de kaken van de krokodil. Als staaltje van mijn denken, moet ik u mededelen dat ik zelfs in die toestand nog overwoog welke manier het meest zou zijn te verkiezen? Oh. maar voor de baron ja, maar ontegenhouden de... om helder te denken. Oh, ik ben blij dat u dit opmerkt. Al moet ik zeggen dat ik mij niet wil beroemen op mijn koel cool vermogen tot het vellen van een oorlog. Maar, maar, maar, maar hoe liep het af, baron? Ja. Ja. Ja. Hoe redde u zich uit deze ongelofelijke noodtoestand? Ja. Ja. Ja. Ik redde mij niet! Niet? Nee. nee. Het lot zorgde voor mijn redding. <laughs> ik lachte namelijk plat aangedrukt tegen de Ceylonse aarde. Oh, oh, oh. Dat plat drukken was oh, oh, oh. mijn redding. Hoezo, hoezo? De, Ik wachtte mijn dood af. Maar na enige ogenblikken ontdekte ik dat nog de leeuw, nog de krokodil bezig waren met te verschuren. Hoezo, hoezo? Nou hoorde ik achter mij een hevige smak. Ik waagde het mijn hoofd op te tillen. Daar zag ik een merkwaardig schouwspel. De leeuw was over mij heen gesprongen. Mm -hmm. De krokodil had zijn muil nog verder opengesplend. Mm -hmm. En doordat ik mij op het juiste ogenblik ter aarde had geworpen... was de leeuw zo in de muil van het ondier gesprongen. Oh. Ja, het beest was al half verdwenen. Ja, oh. Oh, je, houdt het, je houdt het niet voor mogelijk. Nee. Ja. Maar die krokodil had hij na zijn muil geen trek meer in een hapje behond. Uh, uh, uh, misschien wel. Maar het ondier had zo gulsig dat hij stikte en de laatste adem uitbloeide. Mijn vriend de gouverneur had mij intussen teruggevonden. Schreeuwend omarmde hij mij. Hij liet met in een olifant halen om de dode krokodil weg te slepen. Ja, ja, ja, ja. ja. <slaan> hij liet er een uh, groot aantal tabaksbuidels uitsnijden die hij met de geschenken gaf. Ja, ik verdeelde ze onder mijn vrienden. Hier, dat hier op dit tafeltje is er één Ach, van. Laten ja, ja, ja. we een pijpje opsteken, hier. Ja, nou, nou doch, he, dat is toch de toch de wel misschien niet. Geruime tijd heb ik in Turkije deur gebracht. Ik had er een onbelemmerd uitzicht op de haremgebouwen... ...van de sultan. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. De man wantrouwde mij echter... ...om een mij totaal onbekende reden. Hij liet mij... mijn dames en heren... ...hij liet mij gevangen zetten. Oh, ah, dieper, oh, nee, ja, ja, ja, ja, dat is waar. Ik werd zelfs gedwongen als slaaf ...dienst te doen. Nou ja, maar ik moet zeggen... ...dat de sultan mij geen zwaar of oneervol werk... ...liet verrichten. Maar wat moest u dan doen? Dat zal ik u vertellen. De sultan heerste niet alleen over zijn eigen volk... ...maar ook over enkele bijenvolken. Ja, ja, ja, ja, ja. Elke ochtend moest ik die bijenvolken... ...naar een bloementuin brengen. En daar deden zij hun werk... Te ...vergaren van honing, zoals u weet. En s'avonds bracht ik de bijen terug... ...naar hun korven. Maar... ...op een dag... ...miste ik opeens... ...een bij. Ja, een uh, bij. Ik zette een uitgebreide speurtocht in en ontdekte dat twee geweldig grote beren zich op deze bij hadden geworpen. Ja, de ruwe klanten hadden de bedoeling de bij van haar moeizaam vergaren honing te beloven. gauw, dat is waar. Ik was maar licht bewapend. Ik had alleen mijn zilveren bijl. Maar die slingerde ik dan ook met kracht naar de beren. Helaas had ik niet goed gericht. En de bijl vloog in de richting van de maan... in plaats van naar de beren. Ik heb u, meen ik, al verteld... dat ik in mijn jonge jaren niet van kracht gespeend was. Eh, natuurlijk beroem ik me daar niet op. Het was slechts één... ...van mijn vele aangeboren talenten en moedanigheden. Ja. Waar u al lijken zijn nog bij. Oh, ja. Nogmaals, daar beroem ik mij niet op. In elk geval, de zilveren bijl vloog recht naar de maan. En daar, op de maan, bleef mijn wapen liggend. Maar ik moest de zilveren bijl terug hebben. snel bedacht ik dat Turkse bonen... Begrijpt u? Ja? Turkse bonen groeien als de weer ligt. Ik stopte dadelijk een kerkse boom in grond, en ja, de, de boom schoot omhoog uit de grond, en een rank groeide pijlsnel naar de maan. Toevallig was de maan in zijn beginstand en had de vorm van een sikkel. Aan de onderkant van de punt bleef de rank hangen en wond er zich omheen. Ik behoefde niets anders te doen dan pijlsnel daarboven te klimmen. Ja, en uh, vond u zelf zilveren pijl terug? En, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dat was niet zo eenvoudig. Want alles op de maan blinkt. Maar na een kwartier te zoeken ontdekte ik de pijl. In een maankrater. Mm. Oh. Ik wilde snel terugkeren naar de aarde. Maar dat was minder eenvoudig. De zon was namelijk opgekomen. En de rank van de Turkse boon. ...was daar verdroogd... ...hij kon mij niet meer dragen. Hoe oh. redt u zich daar dan weer uit? Vrij eenvoudig, niet meer. Ik draaide een touw... ...van de dorre rank... ...en liet mij hier aan zakken... ...telkens als ik aan de onderkant... ...van dit touw was hakte ik met de zilverbijl het bovenstuk los... en knoopte dit weer aan de onderkant vast. Ah, zo zakte ik langzaamaan naar de aarde. Zeer slim. Ah, en ik kwam u veilig aan? Dat is te zeggen. Toen ik nog een paar mijl boven de aarde was... was het touw door het vele hakken en knopen zo slecht geworden dat het brak. Ah, dat ik duimelde in de richting van de aarde. Het ah. enige... Wat ik kon doen was mijn beschermengel verzoeken... mij enige bijstand te verlenen En dat ongetwijfeld. getwijfeld. Aha, u hebt een vooruitziende blik. Het hielp in het raam. Want met geweldige smak viel ik precies op de twee beren... ...die de bij bedreigden. Ja, ja, ja. ja. Bij de beren vielen een zwijm. en werden zo van een snoeplust genezen. De bij bedankte mij en de sultan die van het geval hoorde... schrok mij de vrijheid. Want op zijn bijenvolken... ...was de man zeer gesteld. Om mijn keel te smeren... ...zou ik nu een broodje... ...met honing willen Nou, Dan mag ik u allen een broodje... ...van deze Turkse honing aanbieden. Ik kreeg deze honing mee... ...van de sultan zelf. Ongelooflijk lekker. De wetenschap heeft veel belang gesteld in mijn maanreizen. Natuurlijk heb ik ook met ijver de wetenschap gediend. Zo bestudeerde ik eens... ...nabij de zee van Marmosa ...de schoonheid van het uitspansel. Ja, ja, ja, dat was prachtig. Plotseling zag ik toen mijn kijker... ...een bolvormig voorwerp. Ja, ja, ik greep mijn jachtgeweer... ...en los een schot... Helaas was de afstand te groot. Maar met zes kogels en een driedubbele dubbele portie kruid wist ik het vreemde voorwerp te raken. Oh, u heeft de bol van mijn ballon stuk geschoten. Daarmee redt u mijn leven. Dank duizend man dank. <laughs> U deed het met genoegen. Ik hou van de jacht, ook als het gaat om de jacht op vreemde ballonnen. Uh, pardon, uh, uh, wie bent u en waar komt u vandaan? Mijn naam is Henri de Vigny. Ik ben Fransman, wetenschapsman. Ah, ook ik ben een bovenaar van de wetenschap. Mijn naam is Baron van Münchhausen. Uh, hoe kwam u zo hoog in het zwerk? Ik had het kort vergeten dat de gasklep moet opentrekken. Daardoor kon ik geen gas laten ontsnappen. Als u geen schot op de ballon zou hebben gelost, zou ik tot de dag des oordeels in die ballon hebben gezeten, Zweven tussen hemel en aarde. Oh, voor de wetenschap moet men iets over hebben. Daarom ga ik opnieuw. Dat wil zeggen, ik ga nu een reis naar de maan maken. Naar de maan? Daar ben ik alles geweest. Maar natuurlijk. U bent immers ook een man van de wetenschap. Ik stel u voor samen een reis naar de maan te ondernemen. Het zal mij een voorrecht zijn u wetenschappelijk bij te staan. Maakt Waar u... maakt u de reis? Met een ballon, welvrij. Nou, -ah, u vergist zich. <reise> dat ze namelijk al te eenvoudig zijn geweest. U begrijpt olacak? dat ik steeds op zoek ben naar nieuwe denkbeelden. Wij maken de reis per schip. Schip? Uh, Wie ah, ja. zou dat ja. gedacht hebben? Ah, per schip. Een fraai opgetuigde schoener met alle zeilige hezen voeren wij op de Stille oceaan. Toen er plotseling, zeer onverwachts, een hevige storm opstak. Het schip kraakte in al zijn vroege doen. Bij hem stoot, werd plotseling door de wind opgenomen. Het schip verhief zich boven de golf. Ja, ja, ja, Spoelig was het al duizend mijl boven de zeespiegel. En nog verder ging het. Wekenlang vlogen we, terwijl de zeilen bol stonden langs het zwerg. Toen opeens, recht voor ons zag we een eiland dat de vorm had van een brede Hollandse kaas. Ja, rond, plat en geel. Natuurlijk was het geen gewone kaas. Nee, kijk, nee, nee. Het was een enorme kaas. Gelukkig was het een oude kaas met gaten. Ah, ja, oh. die yeah. gaten was door het hemelwater volgelopen en vormde een haven. <hij oh. <hij een haven ons schip. Ah, oh. <hij> Daar ankerden wij. Als wetenschapsman begreep ik dat we op de maan waren geland. <hij> dus ja, bij de eerste maanreis blonk als toch op de maan, dat je ha? u tenminste. Ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, een juiste opmerking. Het zonlicht laat alles blinken op de maan. Ja, en zoals u weet... ...blinken de Hollanders van properheid. Dus zeker een Hollandse graad. Ach, ja, ja, dat, duur. Duur. Ja, dat niet waar. Ja, ja, dat zal mij leed doen... ...als u mij wantrouwde. Ja, zoals u weet ben ik wars van leugens... ...snoeverij... ...en onvruchtbare fantasie. Maar waarom, wij hangen in uw lippen... ...en geloven onzoom, alles wat u vertelt. zonder ja, ja, dat, dat ja. Ja, absoluut zal ik mijn verhaal afmaken. Juist. Doet u dat. En doe. Ik zal u beschrijven welke wezens ik aantrof op de maan. Ja, uh, ja, waren levende wezens. Maar alle schepselen waren groter. Veel groter dan op aarde. Oh, maar hoe groot dan wel waarom? Uh, een mug. Laten wij als voorbeeld een mug nemen. Ja. He, ...die zijn op de maan ongeveer zo groot als hier een schaap. Nee, ja, wees. Wees. ja. een paar bij elkaar... ...en dan heb je een kudde kuddemukke in plaats van een sterf. Ja, alles is zo groot, hè. De mensen bijvoorbeeld, hè, zijn er zo groot... ...als voel je Zeker met bronzen stemmen. Oh. Ja, ja en, en ze rijden op dieren. Maar, maar niet op paarden, dat, dat trof mij... ...de maanbewoners verplaatsen zich op reusachtige vogels. Is in Ja, armen. Ah, nee. maar, maar niet met één, maar met drie koppen. Ah, ja, daardoor kunnen de maanbewoners alle kanten uit. Zolige ah, ja, ja, ja, nee, mensen hebben ook die eigenschappen. <laughs> <laughs> op het ogenblik dat mijn metgezel en ik op de maan aankwamen... ...was de maanheerser juist in oorlog met Mars. Een planeet, zoals u weet, yes, yes. die even oorlogzuchtig is... Als de oorlogsgod Maars. Ja. Deze man hier zeg, had reeds gehoord van mijn grote militaire kwaliteiten. Hij bood me dan ook meteen de rang van Maarschalk aan, maar. Ja. <laughs> ik vertelde hem niet voor militaire, maar voor wetenschappelijke doeleinden een bezoek aan de maan te brengen. Nou, dit antwoord stelde hem tevreden. Hij gaf mij een vrijgeleider voor het gehele maangebied. Zo. Welke wapens gebruikte men daar voor de strijd? Ah, uw vraag verraadt uw belangstelling voor tactische oorlogsvoering. Ik zal het u vertellen. Als voornaamste wapen gebruikten de maanbewoners mierikswortels. Nee. Ja, uh, uh, uh, uh, Reusachtige mierikswortels. Dus, die ze hanteerden... Als werfspies is het mogelijk? Ja, ja, ja. Is het mogelijk? ja, u weet dat een eh, mirexwortel wortel scherp van smaak is yes, yes. Die scherpte zit in de punt van de wortel, dat kan ik u verzekeren Maar dat zijn toch niet het hele oogstseizoen mirexwortels? wortels Nee, natuurlijk niet als de tijd van de meringswortels voorbij was... gebruikten ze asperges als wapens. Ja, champignons, grote champignons... van uitstekende kwaliteit... werden men uit als wapens schild. Maar aardig die champignons niet op. Geen zin, nee. Eten dat was heel vreemd... maar eten was niet belangrijk in het maandgebied. Ach, nee. nee. Ze besteden er weinig tijd aan. Ik kan u vertellen... dat ze maar één keer per maand voedsel tot zich namen. Dat is niet waar. Ja, maar niet door de mond. Niet door de mond? Nee, nee, nee, nee. nee. Door hun mond... ...konden ze geen hap door de keel krijgen. Nou, daar begrijp ik niks van. Hè. Maar waar hadden ze dan een mond voor? Eh, die gebruikten ze alleen om militaire bevelen uit te delen. Oh. Ja, daar waren ze bijzonder goed in. Als een bevelhebber zijn mond opende, ...sprong iedereen al in de houding. Men wist dat die reusachtige monden waren geschapen... ...om bevelen rond te slingeren in de hemelruimte. Oh. Hoe een dat vol bevelen In hun linkerzijde. ...hadden ze een deurtje. Een deurtje? Ja, een deurtje, ja. Ja, gek, ja, Daar werd eens per maand het voedsel ingeschoven. Oh. Genoeg voedsel voor die tijd. Na een maand was het op, nou dan ging het deurtje weer open... ...om er opnieuw voedsel in te stoppen. Nou, dat zou mij toch helemaal niet lijken, zeg. Ik hou ervan om bij gezellige koud dagelijks wat voedsel te nuttigen. Ja. Men heeft tenslotte mond gekregen om te praten, te eten, nietwaar? Ja, nee, nee, ja, ja. Maar bij de maanbewoners ligt dat wat anders, voet u. Ze denken niet veel en hebben dus ook weinig om over te praten. Ja. Ja. ja, strikt genomen hebben ze hun hoofd dan ook eigenlijk helemaal niet nodig. Het vreemde is dat ze dit lichaamsdeel zelfs onder de arm kunnen nemen. Ja, ja inderdaad, ja, onder de arm zeg. Oh. Hebben ze veel te doen, nou dan komt het zelfs voor... Dat ze hun hoofd thuis laten. Hey, daar komt dan zeker het gezegde... Uh, ik ben mijn kop kwijt vandaan. Ja, niet alleen deze uitdrukking. Als man van de wetenschap vond ik uit... Dat ook de uitdrukkingen... Mijn hoofd... Staat er niet naar... Als mede het gezegde... Zijn hoofd verliezen... In feite afkomstig zijn... Van het maanvolk. Dat had ik nog wel. Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Ik kan u nog meer van de maan vertellen. De bewoners gebruikten hun buiken als opbergplaats. ze hebben namelijk geen hart, geen lever of andere vitale organen, en daarom vullen ze hun buiken met allerlei zaken die wij in koffer of kast opbergen. Hiervan komt de uitdrukking: ik heb mijn buik vol van Daar is ze nog getwijfeld ...nimmer gaan we kunnen bevoeden. nee, Nog een eigenaardigheid van de maanbewoners. Zij kunnen hun ogen ...uit de kassen nemen. Oh, huh? nee, maar... Het kijken gaat door. De bewoners van de maan... ...kunnen daarom kijken terwijl ze hun oog in de hand houden. Nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is zeer makkelijk wanneer men om een hoekje wil kijken. Maar, op de maan is dat mogelijk. Je ja, maar bliksem, als zo'n oog nou breekt. Da ...dan kopen ze nieuwe. Overal op straat staan kraampjes met oogappels. Men koopt er oogappeltjes per kilo. Mijn vertelling zal u wellicht wat ongeloofwaardig voorkomen. Nee, ja. Maar u kunt het zelf nagaan of u de waarheid spreekt... ...of maar wat fantasie. Ah, maar waarom natuurlijk geloven wij elk woord dat u zegt? Maar mochten wij een geringe twijfel koesteren, mm -hmm. hoe zouden wij ons dan kunnen overtuigen? Heel eenvoudig. Het staat u geheel vrij om zelf een bezoek aan de maan te gaan brengen. Oh. U kunt zich daar ter plaatse van overtuigen of ik de waarheid spreek en niets dan de waarheid. Oh. Hoe verliet u de maan, baron? Dat ging betrekkelijk eenvoudig. Wij voeren de kaashaven uit met ons schip en zeilden naar Italië. Helaas kwamen wij precies boven de vulkaan Vesuvius terecht. En daar bent u opnieuw in een nedelige toestand geraakt. D niet waar? Door de vaart waarmee wij mee uit het luchtruim vielen, zakten we diep in de krater van deze vuurspurende berg weg. Ik moet u zeggen dat, dat ik het koud had gehad in de dampkring. Ja. In de krater echter kreeg ik het heerlijk warm. En, en, en, en hoe ziet het eruit in de krater van een vuurspuwende berg? Uh, de Vesuvius is de werkplaats van Vulcanus. Ja, ja, ja. Eén van de Romeinse goden uit de oudheid, zoals u weet. Helaas had ik weinig tijd de toestand daarop te nemen. Spijtig. Inderdaad, ja, spijtig. Ja, ja, precies. ...want door de hevige val van ons schip vanaf de maan tuimelden wij dieper en dieper met schip. En al. Nou, uiteindelijk kwamen wij terecht in een oceaan. Een uh, oceaan? Ja. Ik had niet voor te stellen. Welke oceaan? De stille oceaan. Hm? <laughs> ja, ja. Oceaan. Wij waren met ons schip dwars door de aarde gevallen... ...en ja. aan de andere kant van de wereld terechtgekomen. Ja, <laughs> ja, ah, ja Zeg u dat wel? Dat was... Ik kan u verzekeren dat de route dwars door de aarde... ...een stuk korter is dan de gewone route... Ja, de tocht ging zo snel dat ik zelfs geen tijd had enige wetenschappelijke waarnemingen te verrichten. Dat is heel jammer voor de wetenschap. Ja, zeg dat wel vooral voor mijn de Fransman. Maar hij kreeg nog een buitengewone kans wetenschappelijk werk te doen. Want terwijl wij rustig over de oceaan voeren zagen wij ons plotseling omgeven door een aantal reusachtige walvissen. Ach, is het toch? Nog nimmer had ik zulke geweldige beesten waargenomen. Oh, Waarde de collega in de wetenschap. Ik geloof dat wij ons moeten voorbereiden op een proef die betrekking heeft op het leven in een geheel andere damkring. Ik vrees dat je gelijk hebt. Maar... De walvis komt... Op ons schip af. Hij spert de muil wijd open. Daar gaan we, we varen zo zijn bek in. Een aardig avondje. Het water klotst. Water. Ik zal moeite hebben mijn wetenschappelijke vrienden van de waarheid nog woorden te overtuigen wanneer ik hun deze ervaring overbreng. Ook ik kamp daarmee. Wij onderzoekers en wereldreizigers midden de waarheid, maar voelen het wantrouwen. Genoeg daarover. Nu varen wij door een tunnel. Dat is de keel van de vis. Het beest slikt ons hele schip door alsof het een billetje is. Daar komt een golf zeewater aan. Waarschijnlijk zit het beest een toekje zeewater naar binnen. Ons schip wordt nu, zo neem ik aan, in de maag van het ondier gespoed. Maar oui. Het wordt nu aardig donker. Wij moesten maar een fakkel gaan steken. Aha, licht in de duisternis. Ja, nu bevinden wij ons ongetwijfeld in de maag van de vis. Ik acht dit zeer belangwekkend. De wetenschap is hiermee een belangrijke stap geworden. Ja, en op de terugtocht zullen wij ons veroorloven wat maagsappen mee te nemen. Eerst zullen wij het anker uitwerpen, daar gaat hij. Ah, kijk eens om u heen, vriend. Het is werkelijk ongedacht. Overal liggen sloepen, barkassen, schoeners, allemaal schepen aan welke hetzelfde als ons is overkomen. De dampkring is hier zeer vochtig. Vocht uh, en hitte. Maar leven is mogelijk. Wij zullen een onderzoek instellen hoeveel mensen er hier op die schepen verblijven. Hou uw fakkel gereed. Het is ongelooflijk wat u ons u vertelt. Als iemand anders dan Baron van Münchhausen dit beleefd had... zou u kunnen begrijpen dat u deze geschiedenis ongeloofwaardig voor ja, zou komen. Ja. Maar toch is het waar gebeurd. Ja, ik heb het zelf beleefd. Dus, uh, hoeveel mensen zaten er in de maag van die walvis? Niet minder dan 10.000. Oh. 10 en, en, en hoe ontsnapt u? Wij ja. maakten een plan. Twee masten van de grootste schepen... ...werden gebonden bij het licht van onze fakkels. Wij roeiden door de keeltunnel... ...en toen het ondier zijn bek opensperde ...om opnieuw een schip naar binnen te happen... ...zetten wij met honderd man de twee masten klem tussen zijn kaken. Het dier was machtloos en alle schepen konden naar buiten varen. Oh, oh. Wij zeilden met de schoener naar de bril, ...waar de kastelein van de koffiepot... ...mij een zeepaard verkocht. En ik reed op mijn zeepaard... ...over de bodem van de zee in galop... ...naar de rivier De Wezer... ...waar mijn kasteel staat, zoals u weet. Ik was weer thuis. Wij een groot geluk... ...en een groot ja. geluk ...voor uw gasten, zoals ja, wij... Ja, ja, ja. Hier vertel ik zo nu en dan mijn avonturen. Persoonlijk sta ik borg voor de echtheid... Van mijn, de, de, de, ik, ik geef het toe, wel haast ongelooflijke wederwaardigheden. Ik hoop dat ze u een weinig vermaken. Ja, daar is, dan... Ja, dan is dan... Zeg, wij, wij is de baron van Muschans. Hij moet vertellen. Ja, ja, ja. ja. Onze op de mouw spalden, bedoel je. Gronszin, de baron is zeer waarheidslief. Zo is dat, vrienden. Met de waarheid mag men nimmer een loopje nemen. Ja, waar is de baron? Vertel ons, baron. Vertel ja. ons uw spannende avonturen. Ach, dat zou ik gaarne doen. Hè. Gij allen zijt mijn gast in mijn kasteel. Het vuur in de open haard knappert. De wijn fonkelt in de glazen. De geur van gebraden eend verspreidt zich vanuit uw voortreffelijke keuken, baron. Ja, doet mij genoeg om dat te vernemen. Terwijl u geniet uh, van wat mijn keuken en kelder bieden... Uh, zou ik u graag enkele van mijn ware belevenissen verhalen. Maar niet, ja. let u, baron. We wachten een spanning. Ha, er is toch iets dat mij weerhoudt. Oh, ah. nee, ik heb wat kan dat zijn dan? Het, het, het wantrouwen van sommige huh? De twijfel aan mijn waarheidsliefde. Oh, Ach, maar niemand aanzet hey. ook maar om één woord van wat u zegt in een twijfel te trekken. Maar wat uh, daar kan ik dus zeker van zijn. Ja, Ach, van natuurlijk, u, we kennen u toch. Ja, ja, mijn vrienden kennen mij. Uh, dat is waar, ja. Zij koesteren geen aangemaar omtrent mijn waarheidsliefde. Goed, goed, goed, goed, goed. Ik zal u enige van mijn jachtavonturen vertellen. Ja, kom. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik zag eens op een ochtend. U was net ontwaakt, zeker. Hoe rij het, kerel? Ja, ja, ja. En wat zag ik? U zag twee beren broodjes smeren. Ik zag een vlucht eenden. Nou ja, dat is toch niks bijzonders? Ja, het bijzondere komt nog. De vlucht streek neer in de vijver voor mijn kasteel. Alsjeblieft een buitenkantje. Ja, dat zegt dat wel. Ja, Ik greep mijn geweer en haastte bij de kamer uit. En u was net ontwaakt, u uw geweer dan in de straatkamer, baron. Wat? Nee, een hartstochtelijk jager zoals ik bergt zijn geweer zelfs in bed. <laughs> als het moet, ja. Maar, maar, maar omdat ik net ontwaakt was... ...liep ik wel tegen de deurpost van mijn kamer. Oh, een U was slaaptronken, veronderstelling. Zeker, zeker. Het, het, het spatterde mij voor de ogen. Maar ik herstelde en eilde naar de vijver. Naar de eende? E ik richtte mijn geweer. Haalde de haan over. Een schot en de vetste eend was uw buik. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Het geweer weigerde. Door de botsing met de deurpost was de vuursteen weggesprongen. Ongelooflijk wat ja, een tegenslag. Ja, ja. U mist uw bout. <laughs> dat dacht u maar. Nee, nee, nee. Een van Munshausen laat zich nimmer ontmoedigen door tegenslag. Ja, maar u had toch geen vuur? Ja, uw ja, vuursteen, ja, ja. die was u toch kwijt? Ja. De vuursteen wel. Maar ik herinner mij dat het vonken van mijn ogen spatterde toen ik tegen de deurpost liep en vonken komen van vuur. Ja, maar nou, ja, u bent geniaal. Och, dat zal ik niet ontkennen. Ik legde het kruid open, gaf mijzelf een geduchte klap tegen het linkeroog. Nou, nou, met uw kracht moet u daar de vonken van zijn afgesproken. Dat klopt, ja. Die vonken vielen in het kruid, het geweer ging af. En u had uw eend en de vetste natuurlijk. pardon, vijf eenden nee, met één een nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh. Vijf boutjes voor de avond. Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Om mijn schietkunst was ik befaamd. Maar toch stond ik eens machteloos met al mijn kunde op het gebied van schieten. Oh, de baron van Münchhausen, machteloos, dat is niet te geloven. Ja, ja inderdaad, het, het is ondenkbaar. Maar eens op een keer kwam ik bij een water waar ...touw van wilde eenden zwommen. Nou, oh, je naar uw handzak zeggen. U wilt ons ja. toch niet wijsmaken dat u ze niet kon vangen. Nee, maar zou ik u iets wijs willen maken? Ja, waarom stond u dan machteloos? Ik zal het u vertellen, mijn vrienden. Ik had toch maar één kogel in mijn geweer. Oh ja, en daarmee schoot u er natuurlijk weer een stuk of vijf. Een zes of zeven had ik er wel mee kunnen schieten. Weg met één kogel? Vergeet niet dat ik een meester ben op dit gebied. Alleen... Zeven eenden was niet genoeg. Ik moest ze allemaal hebben. Ja, u oh. zo hongerig? Nee, nee maar, maar, maar. Ik, ik zou een groot gezelschap vrienden krijgen. Ah. Die waren allemaal dol op eend. Ik wilde ze royaal spijzen. Ja, ja, ja, wat we denken. Dus wat had denk. ik al die eenden dringend nodig. Ja. Ik had een vet stuk spek in mijn wijtas en ik had het touw waarmee mijn jachthonden vast hielden. Ja? Met... Spek en touw? De, de dunsterk touw. Ik bond het spek eraan. Ja, ja, ja. ja. En doe, doe, doe, doe. De, de, het was een lang touw. Ik gooide het spek in de vijver. Er vloog meteen een eend op af. Die slikte een deur. de spek. Ja, dat dacht ik nu. Dat stukje spek was wat men noemt spek. Wat? Ja, het gleed door de eend heen en verliet het beest aan de achterkant. Het nee, volgende eend vloog erop af, slikte het stukje spek door. Maar zoals u al zei, dat spek was spekglad. Ja, Ik ja, wil een scherp opmerking Maar... Wat ik wilde zeggen. In één ogenblik hadden alle eenden het spek doorgeslikt. Ja, maar het zat toch aan een touw, zei u? Dat is het nou juist. Alle eenden slikten ook het touw door. Ja. Als kralen <racht> aan een draad had ik alle eenden aan mijn touw. <racht> maar waar? Wij... <racht> <racht> maar de de Goed, goed, goed, goed. Ik bond het touw om mijn middel. ...en ging met de eenden aan dit stuk touw... ...naar mijn kasteel. De eenden... ...waren eerst te verbaasd... ...om wat te doen. Ja, ja. Maar toen ze van de schrik waren bekomen... ...sloegen zij de vleugels uit. <lacht> en daar ging ik... Ik werd zo mee de lucht ingetrokken als aan een ballon. Oh, nee, oh, nee, dat kan niet. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Ach, de wereld wordt verscheurd door twijfel. Maar aan mij heeft u een waarheidsgetroffen talar. Ja, ja, ja. ja, ik wist mijn hersenen te gebruiken. Toevallig ben ik gezegend met een uitstekend tal hersenen. Met de panden hm. van mijn jas stuurde ik de vluchtende. Ja, letterlijk de vluchtende. In de richting van mijn kasteel. Mijn kok had juist het vuur opgestoken. Maar hoe wist u dat dan? U was toch niet in de keuken van uw kasteel? Oei, oei, oei, is dat een domme vraag, hè? Ik zag de rook! Uit de scheursteen kringelen. Voel oh, mooi oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja. Kwam er goed van pas. Wat, die rook? Ja, ja, ja. Ik stuurde de eend in de richting van de scheursteen. Ze bedwelmde één voor één. <tussens> en u zelf bedwelmde niet? Ja, ik knip mijn neus natuurlijk dicht. Ach, ja, natuurlijk. U was slimmer dan de eend. Toen de laatste eend ophield met het slaan van de vleugels... Was ik precies boven de schoorsteen? Ik viel er met de hele vlucht in. Ja. Nooit heeft een kok zo vreemd opgekeken doet ik met een grote buit aan einde op zijn vooruitstapen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Leef is vol onverwachte gebeurtenissen. Het weinige, zoals mij, is het gegeven het hoofd koel te houden en voordelen uit een onverwachte situatie te behalen. Nerveus, heel slim. Ja, maar nu is het tijd om even een glas wijn te nuttigen ten einde de droge keer te bevochten. Ja, ja, ja. klinken op u. ...en uw avonturen, baron. Uh, oh, oh, oh, oh, ja, ik haf het glas op mijn vrienden. <lacht> op een keer had ik bijna al mijn kruid verschoten. Oh, dat is ja, ja. Dat, dat, dat niet vaak gebeuren. Ook de slimste jageren zoals ik... ...kan voor onverwachte tegenslag komen te staan. Ik had geen kogels meer, voor u. Ja. Alleen nog een restje kruid in de loop van mijn geweer. En op dat ogenblik, alsof het lot mij op poets wilde bakken... <lacht> ...op dat moment doet plotseling een reusachtig hert voor mij op. <nacht> een hert zonder vrees of blaam? Het uh, dier keek mij aan alsof hij mij niet geloofde. <nacht> yes. U had hem zeker een van uw avonturen voorgeschoteld? Je ja, <lacht> bedoelt toch niet oh, dat u oh, twijfelt oh, aan de strikte betrouwbaarheid oh, van mijn verhaal. Goed nee. nou, is het Goed, dan is het goed, dan is het goed. Uh, uh, uh, zoals ik opmerkte, het dier stakte mij aan. Oplettend aan, alsof hij wist dat ik geen kogels meer had. Ja, maar wat deed u dan? Ja, ik deed iets. Anders had ik daar nog oog in oog gestaan met deze reus van het woud. Ik had net een portie kersen uit mijn proviantas genuttigd. Blinsum snel lade ik mijn geweer met de pitten die ik nog had... Met het laatste restje kruid schoot ik. Uh, ik trof het hert midden tussen de takken van het gewei. Het beest wankelde even, nietwaar. Hij maakte zich toen vlug uit de voeten. Ach, uh, geen herfse vlees dus voor u. Nee, nee, nee, geen jachtschotel, maar... Dit is niet het einde van mijn verhaal. Twee jaar later jaagde ik in hetzelfde bos... Opeens stond ik tegenover hetzelfde edele hert. Nou, hoe wist u ja. dat het geen ander hert was? Nog heel eenvoudig. Tussen de takken van zeggen wij groeide een kersenboom. Ah. Uit de pitten die ik in zijn kop had geschoten... ...was in die twee jaar een volwassen kersenboom gegroeid. <lacht> en het beest liet zeker gewillig de kersen plukken? Ja, ja, ja, kennelijk beschouwde hij mij als zijn meester. <lacht> Welke een meester? Ah, dat is heel feitjes van u opgemerkt. Ik voel me gestreerd. Ik trakteer u nu alle op kersenbrandewijn. Oh, en het is de van de kersen die ik elk jaar pluk met mijn edel <laughs> Een edele drank van een edelhart. Op uw gezondheid, maar ook van uw <laughs> Over trouwe dieren gesproken. Mijn jachthond Diana heeft mij zeer trouw gediend. Een voortreffelijke jachthond. Die mij altijd vergezelde op de jacht. Die mij. Zijn neus... Was gestrekt in de richting van het wild. Zijn staart kwispelde naar mij. Hij liet toe dat ik s'nachts een lamp aan zijn staart hing. Zo lichtte hij mij bij op het donkere pacht. No. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Het beest was mij zeer dierbaar. Ja, eens dreef mijn jachthond voor mij een haas op. Het beest rende. ...en de haas rende. Ha? De snelheid viel mij op... ...en ik wist dat mijn hond... De ...jonge hondje zou blijven. Oh, Opeens... ...hoorde ik meer gronden blaffen. Hoe kan dat? dat is wat is er dan gebeurd? Ja, u zult mij niet willen geloven... ...als ik het niet vertel. Slechts uit betrouwbare mond... ...krijgt een dergelijk verhaal waar we... ...is er niet op oh, liegen. Oh, oh, daarom ik ook niet het u te vertellen. Ja. Terwijl zij achter de haas rende... Kreeg de hond jonkies. Nee. Maar ook de haas kreeg gelijkertijd jonge haas. Dat zou het onmogelijk onmogelijk. Dus uit mijn vertelling blijkt dat zoiets niet onmogelijk is. Beide beesten kregen elk negen jonkies. De jonge hondjes renden, gedreven door een instinct. Mee met de moederhond. En de jonge haasjes. Ja. Nou, die renden met hun hazenmoeder mee. Die nee, <laughs> ja, yeah. yeah. kwam thuis met negen jonge hondjes, een moederhond, plus negen kleine haasjes en een moederhaas. Oh. Ja, ja, ja. Ja, de beesten waren vrienden en leefden oh. vele jaren vreedzaam met elkaar. Oh. Oh. Een ja, maar, ja. Een wonderbaarlijke hond, mijn Diana. Ze had een zeer gevoelige neus voor patrijzen. Dat kwam me heel goed te pas tijdens een van de vele zeereizen die ik maakte. Uh, vertelt ja. u gewoon. Ja, ik begrijp dat de spanning u bijna te veel wordt. Nou, luister. Ik voer op een Engels schip naar Turkije. De kapitein Harry Huppeloot bewonderde mijn hond. En. Uh... Een echte jachthond, Baron. Ja, ja, zegt dat wel, kapitein. Voor mij is dit beest onvervangbaar. Oh, oh nee. No. Elke hond is te vervangen. Uh, deze hond niet. Kijk, ze blijft stokstijf staan. Yes, yes. Uh, alsof zij wild ruikt. Uh, uh, uh, zij ruikt op wild. Dat <laughs> uh, <that's> kan <going laughs> natuurlijk uh. niet, Baron. Uh, we zijn hier midden op zee. Sterker, het beest ruikt. Wat reizen. Ja, ik zie het aan de oplettendheid in haar ogen. Ze blijft doodstil. Zie je yeah. wel? Ja, yeah, ja, yeah, yes. Ik zie het. Uw beestje is toch een minder goede jachthond dan ik dacht. <laughs> u vergist zich binnen een half uur. Zult u patrijzen zien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> ja, ja. Ik wet met u om 100 pounds. Dat we binnen een half uur hooguitvliegende vis zien. Ik maar zeker geen patrijzen. <laughs> Die wettenschap neem ik aan. Maar ik zal u het geld teruggeven dat ik ongetwijfeld ga winnen. Oh, een erg aardige uitdaging. U hoeft mij dat geld natuurlijk niet terug te geven. U verliest namelijk de weddenschap. We zijn hier mijlen van de kust, uw hond. Kan geen patrijzen ruiken. U moet naar uw post, kapitein. Uw bemanningsleden zijn aan het vissen geslagen. Ze hebben iets gevangen. Oh, yes, you're right. Mijn mannen schijnen een bijzondere vangst hebben gedaan. En wat is het? Ik moet even gaan zien... Met de kapitein begaf ik mij naar de bemanning. Men had inderdaad een niet alledaagse vangst gedaan. Het was een zeehond van zeer grote afmetingen. Ja, ja, ja. Toen de zeehond de laatste adem had uitgeblazen, sneed men hem de buik open. Oh, oh, oh, oh Baron, look. Uh, uw hond lijkt mij nu zeer gespannen zijn uh, star trilt. Geen wonder. <laughs> Kijkt u maar eens wat er uit de buik van de zeehond tevoorschijn komt. Oh, my goodness. Uh, u heeft gelijk. Patrijzen, twaalf levende <laughs> patrijzen! Patrijzen, dat is nauwelijks te geloven. U heeft uw wel eens verloren, kapitein. Uw hond is inderdaad onvervangbaar, Baron. Uh, hij rook de patrijzen zelfs in de maag van de zeehond. <laughs> ja, ja, ja, ja. Prachtig praal. Zeg ja. mij, wat gebeurde met de patrijzen? Ja, nou ja. U zult het niet geloven. Tien van de twaalf patrijzen waren vijfjes. Hm? Ze lachten voortdurend uitjes. Abort! Toen ja, ja. Ja. Ja. Ja, kreeg u zeker elke dag... Verste patrijseindjes bij, het bij. Hoe raadt u het jachtse heer. Ja, natuurlijk klein of één En nu, even tijd voor een hartige hap. Uit de voortreffelijke ja. keuze ja. van baron van Munchausen. Ja. Ik beleefde natuurlijk niet alleen jachtavonturen. Als krijgsman heb ik mij in het leger uitstekend geweerd. Bij de belegering van Gibraltar schaarde ik mij onder de vanen van mijn Engelse vriend, generaal Elliot. Ik maak me wat ongerust om van Munshouse. Graag zou ik willen weten wat de vijand van plan is. Dat treft, generaal Elliot. Toevallig heb ik voor de aardigheid en om de tijd van te doden een telescoop geconstrueerd. Ah, ik wist dat ik op mijn oude vriend kon rekenen. Kijk. Een eenvoudig maar doeltreffend apparaat. Spiegeltelescoop, als ik het goed zie. Dat klopt, generaal. Wie zich aan de vijand spiegelt. <lacht> goed, goed. En ik zal het apparaat richten, kijk. En nu kunnen wij zien wat de vijand uitvoert. Goeie genade. Dat ziet er niet mooi uit. Wat is dat? Daarbij is een blik door de lens werpen. Huh? Ik zie het al. Ja, de vijand richt een reuze kanon... juist op de plek waar wij ons bevinden. U heeft een nog groter kanon... ter uw beschikking, generaal. Laten we snel handelen. Wat, wat wil je doen? Ik zal het u zeggen. Op het moment dat ik in de telescoop zie... dat de vijand de lont van het kanon ontsteekt... zal ik ons kanon afschieten. Ik richt de loop met behulp van mijn telescoop. Ik schiet er maar vlug op. Ik handelde snel luisterende vrienden. De... Toen ik zag dat de vijand een zwavelstok liet ontvlammen, ontstak ik het lont van ons kanon. Het kruid ontvlamde en de kogel werd uit het kanon geschoten. Maar bij de vijand gebeurde precies hetzelfde en wel op hetzelfde ogenblik. De kogels vlogen naar elkaar toe en halverwege de reis botsten ze op elkaar... De kracht waarmee dit gepaard ging was zo hevig dat de vijandelijke kogel met dezelfde vaart terugvloog. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Het ding viel op het reuzenkanon kanon van de vijand dat in puin viel. De kogel veerde nog een keer op... en sloeg dwars door het dak van een huisje... Daar lag een oude vrouw te slapen. Haar mond was wijd open. Ze snurkte, daar kwam de kogel, viel in de open mond en gleed de vrouw door de keel. Wat <telling> heb ik een vol gevoel in mijn maag. Yeah. yeah. Ik heb zeker te veel gegeten. Ja, en hoe is dat avontuur dat? afgelopen? Ja, ja, ja dat kunt u toch wel bedenken, maar De kogel verdween op natuurlijke wijze uit het lichaam van de oude vrouw. Nee, nee, nee, nee Ja, ja, niet, ja, generaal ja. Alliot verleende mij de rang van majoor. Nou, dat verdient u dan ook wel. De vijand was door uw toedoen afdoende verslagen. Versterken, mm -hmm. Gibraltar heeft aan deze gebeurtenis haar behoud voor de Engelsen te danken. Nou, een aardig wapenfeit op uw naam. Uh, uh, rang van majoor heb ik afgewezen, want zoals u allen weet is bescheidenheid een van mijn belangrijkste karakters. Ja, ja. <tieden> ja. ja, mijn dag dappe... voor optreden was in militaire kringen destijds het gesprek van de dag. Zo nam ik tijdens de oorlog tegen de Turken deel aan de belegering van een stad de, de, de, de, de, de, de, de, de naam van de stad herinner ik me niet eens meer in, in elk geval was de stad ommuurd voor de poorten waren gesloten en geen mens wist hoe sterk de bezetting was maar de veldmaatschappij wilde toch zo dol graag weten hoe het er binnen de muren van de vesting en zag ja, ja, ja, ja, een Hoe kom je ja, door, door. een muur? Ja, ja, ja, ja, juist, juist. Dat vroeg de veel, maar schal ik zich ook af. Maar hij kon weinig anders doen. dan zijn kanonnen wat kogels te laten schieten. In de hoop dat ze ergens binnen de vesting zouden komen. En de vijand binnen de muren zou zich ook niet onbetuigd hebben gelaten. Dus en schoot terug, neem ik aan. En de de strijd duurde al dagen. En de kanonskogels vlogen over de weer. En dat bracht... Op een idee Toen ik namelijk zag Dat onze mannen een zwavelstok ontstaken Om het lont van een kanon te laten ontbranden huh? Stelde ik mij op Het kruid begon te sissen En ontplofte de, de, de kogel verliet de loop En op dat moment sprong ik op de kogel ja. Ik zuiste door de lucht bovenop de kogel beducht, oh, oh, oh. Dat zal ik niet ontkennen mijn moeder in gedurf bezit om zoiets te wagen. Maar het gaf mij de gelegenheid om de toestand binnen de muren van de belegerde stad op te nemen. Ik prente het goed in mijn hoofd. Maar nu u terug? Maar nou dan de vijand u niet gevangen. <sindert> Daar past ik wel voor op. Ik vertel u al dat ook de vijand zich niet onbetuigd liet met bedienen van kanonnen. Nee, de kogels moeten wel het luchtruim doorgeliefd hebben. Zeg. Ja, als vissen in het water. Maar toen ik genoeg had gezien... sprong ik over... op een kogel van de vijand. Ja. Ja, ja, Die was gericht op onze legerplaatsen. En zo kwam ik veilig terug. Ah, ja, wel, maar, school, Ik wilde mij bevorderen, maar... zoals ik u al zei... ik ben een bescheiden mens. Ik dank u voor de eer. Ik ah, ben bent uh, bescheiden. MUZIEK yeah. ja. Ik zal u vertellen van mijn paard. Ja, ja, ja. Een even trouw beest als mijn oom Diana. Ah. Ja. Mijn paard! Ik kreeg het te geschenken van graaf Bobowski. <laughs> ja, ja. Ik kreeg het beest <laughs> op een bijzondere manier in mijn bezit. Hoe dan? Vertel, het. vertel. vertel, vertel. Ja. Nou, er was een theepartij... De graaf Probowski, het was een aardig gezellig. <lacht> de baron van Münchhausen moet ons vermaken met zijn beroemde verhalen. Hij heeft geen tijd. <lacht> Hij is bezig als het woeste paard van onze gast hier af te brengen. De Litoze edelhengst van graaf Probovski, dat zal hem niet meer lukken. Nee. Geen ruiter is er ooit in geslaagd dit paard te pennen. Oh, maar baron van Münchhausen staat toch even voor niets? Maar dat paard kan wel de benen breken en dan missen wij ze vertellen. U heeft gelijk, u heeft gelijk, lieve Wij kunnen niet zonder de baron. Haal hem hier, haal hem hier aan onze gezellige theetafel. Hier, Oh, hallo. Hey. Oh, oh, oh, oh. oh, de baron springt met het paard op tafel. Oh, hij heeft dat gedaan. Oh, nee, maar hoe? Oké, oh, kijk, kijk, het paard danst met tussen de theekopjes door. Och, en, en, en, en zonder ze aan te raken. Ah, de kopjes rinkelen. Maar ze worden niet geraakt. Ik, ik dans met het paard op de tafel. <laughs> ik wil het gezelschap vermaken met een staaltje van mijn ongeëven Dat Wat niet kan niet gelopen? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, oh, ik oh. zette even mijn bescheidenheid opzij om een beragen ja. aangename ogenblikken te verschaffen. Maar ga stond er op mij de edelhengst en geschenken te geven. En u was wel gedwongen dat aanbod aan te nemen. Inderdaad. U. De graaf zou het mij nimmer vergeven hebben wanneer ik het geschenk had geweigerd. Nee, nee. En op zijn vriendschap stelde ik te veel prijs om haar in gevaar te brengen. Ik heb trouwens aardige avonturen met dat dier. Nee, weet dat hij verlangt ze te horen? horen. Nee, ja, zeer verlangt. Zo reed ik eens op het beest door Polen. Op weg naar Rusland, waar ik de schone prinses Doenje een bezoek wilde brengen. Ah, ja. Het sneeuwde en het was vreselijk koud. Haast betreurde ik het de paard op weg te zijn gegaan en niet per koets. Mijn paard zwoegde dapper. Er was niets anders om ons heen dan sneeuw. Witte, zachte sneeuw. Een weg was niet te bekennen. Zelfs zag ik geen huis of boom meer. Geen onderdak voor de nacht. Zelfs geen struik om erachter te schuiven. Ongelooflijk. Oh, de avond viel. Het werd donker, Uren en uren had het gesneeuwd. Alle besef van tijd had ik verloren. Mijn Litouwse edelhengst en ik waren moe door. Wij moesten rusten, al hadden we geen schuilplaats gevonden voor de nacht. Ik keek rond. Het enige wat ik zag was een spitse tak van een boom. Dat dacht ik althans. In elk geval, ik kon mijn rijdt hier aan vastbinden. Dat deed ik dan ook snel. Mijn pistool stak ik bij mij. Ik ging slapen, dicht aangedrukt tegen mijn paard om het warm te krijgen. Spoedig sliepen wij beiden, paard en mens. <lacht> Ah, wat heb ik heerlijk geslapen ja. hmm, De zon schijnt Maar waar ben ik? Het lijkt wel een kerkhof hier Maar waar is mijn paard? Ik reed toch op mijn paard Trommels mijn paard Ik hoor het Maar ik zie het niet Hoe kom ik op een kerkhof? Waar een kerkhof is moet een kerk staan Ah ja, daar staat de kerk al mensen, die die al mensen, nu zie ik mijn paard. Het beest hangt vastgebonden aan de spits van de toren. ja, o, zeg dat wel, vrienden. Ik bond de paard aan een tak. Dacht ik. <tuurlijk> dat was het topje van de deurspits. De sneeuw lag zo hoog de vorige avond dat alleen de torensplitsen nog bewaard staken. Wonderbaarlijk. Maar, maar hoe verdween die sneeuw dan? Hier gewoon. De volgende ochtend begon de zon te schijnen. En toen smoot de sneeuw. Vast in slaap zakte ik mee. Het paard bleef hangen aan de leidsels die ik aan de deurenspits had gebonden. En hango, daar nog. Natuurlijk niet. Ja. Zo kwam het paard beneden en kon ik mijn dochter volgen. Niet te geloven. Ja, ja, ja, ja. Niet te geloven, de Gek. Voor deze ja. avond zal ik u nog één geschiedenis vertellen... die ik waarheidsgetrouw heb beleefd. Zoals u weet vocht ik mee tegen de duiken. Ja. Bescheidenheid verbiedt mij te gewagen... van de roemrijke wapenfeiten... die ik ter velde aan mijn naam wist te verbinden. Ja, ja wordt goed. wordt ah, ah, ah, ja. Mijn edelhengst bracht mij in de voorste lederen. Toen wij het vijandelijk leger de stadspoort uitjoegen. Huh? Zo ver was ik vooruit dat ik mijn huzaren niet meer terug kon vinden. Maar, waar <tie> waren die dan gebleven? Zij stormde hun roem tegemoet, denk ik. In elk geval, ik ging naar de drinkbak op het plein in het midden van de stad. Het beest had een slokje water wel verdiend. Ja. Het beest dronk gretig. Het hield maar niet met drinken. Om de waarheid te zeggen, mijn rijdier bleef drinken. En pas toen ik achterop keek, merkte ik wat er aan de hand was. Het beest was zijn achterkant kwijt. Ja, ja, ja, ja. Oh, aan de achterkant gutste het water zo weer uit zijn lijf. Het dier kreeg geen lafenis van zijn eeuwige dorst. Oh, oh, oh, oh. dat, dat, dat zal ik u vertellen. Toen ik de vijand najoeg door de geopende stadspoort... moet iemand de poort weer naar beneden hebben gelaten. Hij sneed mijn paard door midden. Nee. In de haast merkte ik er niks van. Het paard heeft hem in, Ook het Ook een vervuurig beest. Het gaf niet op een schrammetje... Gelukkig vond ik bij de poort het achterste stuk paard terug. Oh ja. Yeah. En dat stuk stond ongetwijfeld al ongeduldig te trappelen. Uh, met Lauriertwijgen heb ik beide stukken paard weer aan elkaar genaaid. Oh, uh, de twijgen oh, ontsproten in het paardenlijf. En na een jaar had ik een schaduwrijbompje bompje achter het zadel van mijn heidier. Oh, <laughs> ja, ja, ja. In de schaduw van dit bompje rust ik graag. Na een hete veldslammen kan het nauwelijks gelopen. Oh, dat maar het is waar. U weet dat ik een hekel heb als snoeverij en leugen. Dat is bekend.